Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Het Verenigd Koninkrijk overweegt tanks te leveren aan Oekraïne... zegt de Britse nieuwszender Sky News. En het zou wel eens een kantelpunt in de oorlog kunnen worden. Oekraïne vraagt het Westen al langer om tanks... en het zou kunnen dat als de Britten het gaan doen... andere NAVO-landen ook tanks gaan sturen. Een man uit Arnhem moet drie weken de cel in... omdat hij vorig jaar wilde inrijden op GGD-medewerkers. Op het laatste moment week hij uit en daardoor raakte er niemand gewond... Later zei de man dat hij alleen wat borden wilde omrijden omdat hij vaccinaties gevaarlijk vindt. Als de man nog een keer de fout ingaat moet hij drie maanden de cel in. Op de Maasvlakte in Rotterdam zijn vannacht en vandaag acht mensen opgepakt die waarschijnlijk drugs uit containers wilden halen. Een van de verdachten is onder de 18. Criminelen maken vaker gebruik van dit soort uithalers die in havens over het hek klimmen om drugs uit die containers te halen. En in Zeeland gaan ze deze week proefploffen. Letterlijk. Vorig jaar raakte bij het opblazen van een deel van een oude sluis in Zeeland te veel andere gebouwen in de buurt beschadigd. En daarom wordt er deze week geoefend om te voorkomen dat het weer gebeurt. Klinkt zo. Ja, Niet super spectaculair, dus toch gaan de bewoners er wel iets van merken, zegt de projectmanager. Met name de verkeerstops, want we gaan het verkeer stilzetten tijdens de proef. Ook de, uh, het scheepvaartverkeer wordt tijdelijk stilgelegd tijdens de proefplofjes. En verder is het mogelijk dat je wat hoort. Verder hopen we geen enkel effect te hebben op de omgeving.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 heeft gedraaid voor alle disco-freaks. En die zijn vast en zeker blij met het horen van deze plaat van de BB&Q-band... Je hoort de dreamers, zoals uh, aan het begin van het uh, derde uur alweer, uh, Benno. Ja, het gaat hard. Het begint ja. alweer een beetje schemerig te worden, ja, en, hè, buiten. En, en dus, het is gaan dus, uh, regenen. Uh, en, ik, en ik ben op de fiets. Eh, nou, ja. dat, uh, dat is lekker. Maar goed, de je Rendo... hebt ook gaten in je helm, trouwens. Hè? Ja, je je hebt ook, gaten, ja, ik heb een uh, dichte helm, dus uh, <laughs> <laughs> ik zit droog. Nou, ik word ook uh, in de zomer gekoeld door die helm. Dat is, dat is echt waar. Ja, ja, dat dat, dat is geweldig. Beter. Maar goed, ik had beter die auto van, uh, van Rendel Lawson van 30.000 euro kunnen kopen. Dan de, maar ja, Oh, er is een formule Zit je over weer, word je ook nat van. Ja. Moet je horen wat... Dit is leuk zeggen. zeg. Het is vandaag 7 januari 2023. En vandaag, precies vandaag... bestaat de dik voor mekaar-show... Precies 50 jaar. Om die reden krijgen de makers André van Duin en Verrie de Groot de Jingle Albade. En uh, wat is dat, de Jingle Albade? Dat is een Albade die bestaat uit 50 jingles en tunes die stuk voor stuk online kunnen worden afgespeeld op een speciale player. Uh, voor JingleWeb ontwikkeld. Um, dat kan je allemaal vinden op jingleweb.nl. En um, nou, dat is gewoon ontzettend leuk. Uh, heb je, daar heb je toch ook wel naar geluisterd? De, de dik van elkaar Ja, natuurlijk. Ja, ja, het was en, zo leuk. Ik, ik vond die ome oh Joop altijd zo leuk. Schelden en vloeken. Ja, maar uh, tegenwoordig mag dat uh, al, Dat soort dingen allemaal niet meer op de radio. Nee, hè? nee, nee. Dus is, uh, uh, André van Duin heeft ook gezegd van. Ja, zoals ze het toemaakten... Dat, dat kan gewoon. Dat nee. kan absoluut niet meer. Ja. Moetje, joh. Dus even, <laughs> nou, jij ja, had hem zo kunnen doen. Ja. Ja. Helemaal geweldig. Nou ja, maar wel terug te luisteren, toch? Ergens? Ja, op het is uh, uh, Jingle, jingleweb.nl. En uh, ja, ik, ben, ik denk als je ja, YouTube gaat, gaat uh, rommelen, dan vind je het zeker terug. Uh, dus uh, hartstikke leuk. Nou, uh, André en Jerry, uh, Ferry, bedoel ik, uh, gefeliciteerd jongens. Uh, en dat, uh, nou, 50 jaar erbij lijkt me een beetje sterk. Maar uh, nog een paar jaartjes zal zeker wel lukken. He? Zeker wel. Maar het bestaat dus blijkbaar nog steeds, die dik die, die voor elkaar show? Nee, nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Nee. Maar omdat het nou vandaag 50 jaar bestaat, dan zou je denken: het, het, het, het, oh, loopt, ja. het programma loopt nog. Nee, nou, volgens mij niet. Maar, nou, uh... nou, dan gaat mijn telefoon. Misschien heb ik daar het <laughs> antwoord. Nee. Nee? Nou. Goed. Um, um, ja, rendel gaan wij in. Rennel los, toch gaan we ja, los, even gaan we een auto bellen. kopen. Die is, uh, die, we gaan hem een aantal vragen stellen. Natuurlijk over die, uh, over die auto. En uh, over die uh, ting. 10Q -q commercial. Nou, die heb ik gezien hoor. Heb je hem gezien? Ik heb hem gezien. Oh. Het, was, het was een hele een commercial. Het was gewoon een filmpje van een dik drie minuten. <laughs> en uh, daar werd het hele verhaal verteld. En uh, weet je wie er ook in meespeelde? Onze grote vriend Giel van Belen Die speelde er oh? ook in mee. Ja, oh. ja, het was vijf seconden. Maar goed, uh, hij stond er wel even uh, er pontificaal op. Was hij uh, aan het tanken? Nee, hij was in het interview. Hoor. Oh, <laughs> oké. Okay. Jan Lammers heeft die auto afgetankt. En uh, die zag je wegrijden. En uh, Jack plooiende. Natuurlijk. En Olaf Mol die speelde eigenlijk de grote rol in die commercial. Dus, uh, goed, um, Nou, uh, daar gaan we het over hebben. De themadagen, daar gaan we dit uur mee afsluiten. En ik heb er wel weer een, een aardig lijstje. Zoals de internationale dag van de rare loopjes. Hmm, ik ben ja. heel benieuwd. We ja. gaan het horen in uh, dit uur. Uh. Het beest van de week. En het beest, ja. Om half vijf uh, komt u weer langs. Mm. Lekker blijven luisteren met Gina Fanelli nu. Take up my hands like a dynamite. Tell all your worries. You your so fast. To be tame in the pain when you realize uh, you gotta move. Oh, dat is juist over de Dick voor elkaar show, Benno. Ja. En uh, jij hebt daar nog een aanvulling op. Ja, ik heb een aanvulling. De Dick voor elkaar show komt nooit meer terug. Dat valt op te maken uit een gesprek dat Felix Murders vanochtend... echt vanochtend... had in zijn programma FM op 5, op uh, NPO Radio 5... met de makers van de Dick voor elkaar show. André van Duin, inmiddels 75 jaar. En Freddy de Groot, 72 jaar... En dat meldt het website uh, jingleweb.nl. Vandaag bestaat het programma precies 50 jaar. Begonnen op zee zondag 7 januari 1973 op Radio Noordzee. Kan je nagaan nou leuk. Ja, echt een ja, hele tijd ja. geleden. Komt het nooit meer terug? Dat wilde Felix natuurlijk willen. Nee. Daar kunnen we nu niet meer meekomen. Nee, zegt Van Duin. De Ferry, de groot toe. Tegenwoordig gaan ze, gaan ze Pietje Bel al bijna verbieden. Dus het is een beetje lastig in deze tijd. Kan je nagaan nou zeggen. De tijden, de humor en de radio zijn veranderd. En daarmee valt feitelijk het doeken voor een nieuwe reeks uitzendingen van Dik voor elkaar show. Dus het is voorbij. We moeten het doen met een stukje verleden. Ja, dat nou, is best wel sneu eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk. Ja, en dat Komt weer door dat woke gedoe allemaal. Ja. ja, dan zijn we weer de pineut en dan kan het allemaal niet meer. Nee. Maar goed, 50 jaar dus. De Dick Vommerka-show. Oh, yeah. dadelijk gaan we weer naar Beverwijk toe. Naar Renner Lawson. Die heeft een autootje voor ons te kopen, Benno. Dus yeah. daar willen we alles over weten natuurlijk. Pardon, ik ben benieuwd of ik erin pas. Ja, ik ook. Hoor <laughs> je zo meteen. Maar eerst Thank gaan we Lou Ross voor je draaien. Oh, Echt een klassieker. Ik heb geen veranderd. Ik heb een day dag, man. You know.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 Store. 'Cause I'll be in for the evening, and I don't wanna come out no more. En zo uh, rond uh, kwart over vier moet ik altijd even uitkijken met uh, de muziek uh, die ik draai, uh, Benno. Jazeker, ja. Dat het niet te nieuw is en dergelijke. Nee, nee, dus uh, nee, nee. vandaar ook een lekkere klassieker van uh, Lou Rawls en uh, ICU en You When I Get There. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, want dan kunnen we tenminste veilig uh, richting uh, Beverwijk. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja Rendel. Ik staat het opvoeden, hè? Ja, zeker. Ja, en dat in het nieuwe jaar begint meteen goed, uh, toch? Ja, of niet? ja je hebt, je hebt die eerste pluspuntjes heb je te pakken. Oh, nou. dankjewel, dankjewel. Gelukkig 2023 uh, ja, als is. dat het een mooi jaar mag worden weer. We gaan zeker. een jaartje knallen. Ja, ja, ja, ja. Zeg, Rendel, naast uh, kleine autootjes, modelautootjes die jij verkoopt... heb je nou ook een grote, echte raceauto in de verkoop. Hoe komt dat zo? Ja, nou, ik ben er weer, Weet je, ik, heb op een gegeven, ik had op een gegeven moment iets van... Uh, geloof ik, acht, negen raceauto's. Ja. En je kan er maar in één tegelijk rijden. Ja, dat is wel zo. Dus, uh, ja, dat is natuurlijk gewoon zo. Dus ik heb, uh, ik heb op het moment het auto's te koop staan. Ja, het is een beetje... het begin van het jaar is het altijd goed... en dan wil iedereen weer voor het nieuwe jaar wat hebben. Dus uh, er zijn inmiddels al twee verkocht. Dus het gaat alweer... Uh, oh, oké. Okay. Ja, maar ik ken mezelf. Er komt vast weer wat nieuws terug. Ja, ja, ja. ja. Dus ja. Die, uh, die Martini Formule 3 auto in 1973 die is al verkocht? Ja, de auto van... Uh, van uh, Jacques de Viet is Inderdaad. Uh, ik heb een uh, Fransman die uh, belde gelijk op. Ik kom kijken en denk weet zeker dat hij mee gaat nemen. Dus, Jeetje, uh, wat uh, gaaf zeg. Ja, oké, ja, oké. Okay, ja, okay. ja, en ja. wat, wat is die andere auto? Ik heb nog een Melkus MT77. Uh, oh. uh, uh, uh, dat is een auto vanuit uh, voormalig van, ja, van Oost-Duitsland. Ja. En uh, die auto die, uh, uh, die gaat ook te verkoop in. Want oh. uh, uh, ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar een beetje uh, op uh, circuits als Sachsenring en Lausitzring en dat soort uh, ja. banen mee rijden. En ik heb daar gewoon ge met, uh, met een al het georganiseerd wat ik doe. En de winkel heb ik daar gewoon helemaal geen tijd meer voor. Nee. En, kijk, een racewagen, uh, er staan natuurlijk heel veel racewagens in schuren, maar ik zeg altijd raceauto's zijn er om te racen. Ja, natuurlijk. En niet om, st en niet om stil te staan in een museum of uh, zelfs nee. bij mij in de werkplaats. Ja. Dus als we daar iemand nieuw uh, ja, die wel tijd heeft en er lekker mee kan gaan rijden, dan uh, mogen ze van mij weg. Heel simpel. Zo, zo dat. Maar, ik ken mezelf, er komt absoluut weer wat terug. Ja, ja. <laughs> maar ja, die Melkus, die heeft nog de, de hoofdrol gespeeld in die nieuwe uh, Tink, uh, ja, tink uh, ja, record. Ja, ja. Ja, Lammers achter het stuur. Ja, ja, ja precies. Dus Dan Lammers heeft er ja. nog in gereden. Ja, ja Lammers heeft er nog in gereden. Ja, Drie meter, geloof ik. Oké, oké. Het is uh, helemaal geweldig. Maar die heeft er wel in gezeten. Ja. En die heeft naar de hoofdrol gespeeld. En uh, daar hebben ze, uh, wat ik weet, drie dagen in een heel erg koud, Daar op de boulevard in de oh, zacht, ja. bij jullie de filmopname gemaakt. En okay. dat was echt uh, tot s'avonds laat, geloof ik. dus ze moesten ook donker hebben. En, ja, ja. Maar, het was en, toch... je, je, de de cameramensen zijn daar met de bevroren handjes teruggekomen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Je hebt de film gezien trouwens, hè Benno? Ja, ik heb de film gezien. En uh, Inderdaad, het is een hele donkere uh, commercial geworden. Yeah. Uh, met uh, nou, allerlei mensen die daar, zoals Jan en uh, Olaf en uh, hoe heet die, uh, Jack, Jack Ploy. Ja. Maar ook uh, Giel Bellen die liep er uh, ook één uh, seconde in beeld. En uh, dus uh, die, uh, nou dat was dan overdag gefilmd. Want anders zag je Giel niet natuurlijk. Dus die, uh, maar uh, wat dat betreft, uh, ja die auto daar uh, prominent in beeld. Dus wat, dat is ja. natuurlijk hartstikke. Dat is wel leuk, ja. Als ja. je zocht een bijzondere auto die niet gelijk herkenbaar was... nou, dat was dit natuurlijk wel. Ja, iemand ja. kent dit bijna. Het nee. is ook een heel bijzondere auto. Het was zeg maar de Formule 1 uit de jaren 70... In, uh, toen de muur nog stond, zeg maar. Ja. Aan de andere kant van de muur. Ja. En dat was hun Formule 1. Ja, ja, precies. Um, nou, Rendel, uh, nog wat autosportnieuws. Dat is de Dakar. Dat is, uh, ja, ik, zit dat... net, ik zit net naar het beelden te kijken. Poeh. Wat zeg je? Wat? Ja, ik zit net naar het beelden te kijken op internet. We zaten ja? net naar de beelden te kijken van de, de grote crash van Tim en Tom. Ja is dat... vreselijk had afgegaan hoor. ja ja dat voorwiel zat bij het achterwiel hè dat nou het was een reservewiel dat daar stond oh. <laughs> nee, maar, nee het, het voorwiel lag uh, achter op de motor oh. um, nee, uh, die zijn, uh, ik heb met de de, de zitten kijken dit is wel een heel zwaar jongens want uh, het is eigenlijk gewoon ze rijden 160 170 op een, het lijkt een vlak terreintje ja. En er zit een heel klein zandbultje, uh, uh, bultje, en die pakt hij net met zijn rechte wiel, zo te zien. Oké. Okay. Ja, zijn dus ze gelanceerd. En ja, uh, dit is wel een serieuze hard hoor. Maar de tweeling is er wel goed afgekomen, toch? Ja, altijd niks. ze hebben altijd niks gelukkig. Uh, de, ja Gewoon uh, geschrokken denk ik. Ik zag, ik zie Tim en Tom echt kijken op een manier dat ik denk van nou, dit was een hele zware, ja. uh, echt een hele harde. Ja, nu maar kijken of ze, dan is het is natuurlijk heel jammer, ze lagen e in het klassement. Hè? Dus, ja, ja, ja, het ging uh, heel ja, goed. Dus, dat ging gewoon heel erg goed. En ja. uh, de, de topjongens, die, de een en de andere die valt uit uh, van, de, van de fabrieksteams, die hebben ook allemaal een hoop ellende. Ja. Het is een hele, hele zware dakker dit keer. ja met weet regen, hè. dat zou je niet verwachten, want ze rijden in een woestijn. in echt ja? grote zandbakken en je denkt, nou, dat hou we wel wel droog. Maar, uh... Uh, ik, ik weet niet of je het gezien hebt, maar als je daar regelt, rijd je toch serieus? Ja, ja, ja. <lacht> nou ja, ik zag uh, gewoon uh, complete rivieren, waar uh, met name die buckies doorheen moesten. En dat lukte niet. En toen moesten die buckies door de vrachtwagens. Uh, do worden? De, ja, die moesten gewoon door die rivieren heen getrokken worden. Ja, en dat, uh, dat vond ik zo goed, want daarin zag je eigenlijk die geweldige samenwerking tussen de coureurs en een. Teams, dat is, uh, en een teams. En dan denk maar, ik, dat, dat is toch hartstikke mooi eigenlijk aan deze Dakar race. Nou, kijk, het is heel, het is heel simpel natuurlijk, dat uh, uh, Dakka is het ook gewoon tevoren, zeker als je, als je niet voor de top gaat, hè, maar iedereen is wel, eigenlijk is het wel, iedereen moet elkaar helpen. Is er wat aan de hand? Ja. Ook een toprijder, die uh, gewoon zeg maar, een uh, Martien van den Brink, maar ook een Janus van Kasteren, als, de, als zit daar een, een rijder in, in zo'n, uh, in die SUV-klasse, die, of in die SSV-klasse, die kleine bukkies, staan die vast, dan gaat zijn jongen toch stoppen. En die gaat, haalt toch die, die mensen eruit. Want ze moeten, uiteindelijk moeten ze allemaal, allemaal veilig aan die finish komen. Daar gaat Precies, het uiteindelijk ja. om. Dus ook die topjongens die stoppen daarvoor. En die helpen iedereen. Zeker die vrachtwagens. Kijk, vrachtwagen die geeft gas met zijn bucky. Ja, die slingert weg. Hè. Dat is gewoon. Ja. Ah, die zaten erover zo weer bedrogen. Ja, ja. Um, dus ja. Uh, dat is wel, in feite is dat wel gewoon. Dat moet gewoon. Dat ja. is ook, daar wordt ook niet over gesproken. En nee. uh, de tijden dat die vrachtwagens daar bezig zijn. Stil, uh, stilstaan. Krijgen ze als tijd weer terug van de organisatie. En uh, okay. vaak, oh. worden, vaak worden daar weer wat minuutjes bij gesmokkeld Dus ze verliezen daar ook niet heel veel mee nee, nee, Dat is nee, natuurlijk wel nee. heel goed okay. Maar nu Tim en Tom uh, Die zijn uh, vijf kilometer voor het einde van de, uh, van de, zeg maar de special stage zijn ze, uh, Hebben ze die grote klap gemaakt Want ze konden zeg maar de finish konden ze zien uh, ja. Nou die zijn wel gefinisht Dus ze hebben wel gewoon een tijd neergezet Maar die moeten daarna gewoon nog een paar honderd kilometer terug naar het bivak oh. En ik heb begrepen in, de, in dat bivak hebben ze maar twee uur om de auto weer op zijn pootjes te zetten Zo. En dan moeten ze naar het bivak voor, voor de monsteretappe nou, eh, ik denk dat die moeten dus, eh, die, die zijn, eh, dat moeten wel hele kanjes zijn. Als ik een zie, die zijn nog even bezig hoor. Ja, want eh, ook op Facebook las ik dat uh, de monteurs van Coronel... Uh, het Fireman Dakar Team, dat is een, uh, een vrachtwagenteam ja. uit Hillegom... laten we dat even nog uh, duidelijk neerzetten. Dat is gewoon uit onze eigen regio. Uh, die hebben de, dus van de week s'nachts... Uh, dus de monteurs van Coronel hebben dus s'nachts... de monteurs van het Fireman Dakar Team uh, geholpen. Want die ja, waren ook gekrashd. Ja, die waren ook op een zijkant gegaan. Die ja, dat was wel wat schade. een hele vrachtwagen op de zijkant. Ja, dus, en ik moet zeggen leek wel al weinig. Als je de auto zag, denk je, nou is dat het dan. Maar ja. er was onderhouds toch wel meer kapot dan uh, gepland, uh, volgens mij. Ja, ja. En, uh, en die auto hebben ze toch wel ook helemaal moeten opplappen weer. Ja. En uh, Ja, dat is wel Dakar. Dat hoort er een beetje bij. Je ziet het ook bij de topteams. Uh, Audi gewoon natuurlijk gewoon met een gigantische een gigantische topteams er zijn. Ja, ze crashen hè. en ze zijn ook uit de wedstrijd. Ja, precies. Uh, en dan kan je een miljoen instoppen, maar Dakar is Dakar. Ja. Dus je nou een uh, tonnetje uitgeeft, of je geeft uh, 10 miljoen uit, maakt niet uit, ga je eraf, ga je eraf. Ja, precies. Ah. Jawel, maar ze zijn er wel op uh, voorbereid uh, dat het dat uh, kan gebeuren. Ja, jawel, jawel. Ja, ik, vind, ik, sta, ik moet eerst zeggen, ik ben altijd verbaasd wat die jongens uiteindelijk allemaal weer bij zich hebben. Dat ze toch ja. uh, in ophanging in elkaar kunnen zetten tegen ja. toestand. Dat Ongelooflijk, hè? He? En het is een hele hoop MacGyveren natuurlijk. Maar ze hebben toch al best heel veel onderdelen. Noten, ja, een onderdeel die ze echt nodig hebben, hebben ze bij zich om iets te maken. En dan kunnen ze toch verder. Zou, hebben ze eigenlijk, zeg maar, twee of drie auto's bij zich in totaal aan onderdelen? Nou, ja, uiteindelijk, uh, ik denk dat uh, als ze de tijd zouden hebben, is dit die crash van uh, Tim en Tom is Heel erg, maar dan wordt die auto gewoon helemaal nieuw opgebouwd. Omdat die onderdelen hebben ze. Ja, ja. Die hebben ze bij zich en die kunnen ze hun auto helemaal opnieuw opbouwen. Uh, uh, en dat hebben de topteams natuurlijk wel. Die hebben gewoon voor vier, vijf auto's onderdelen bij zich. Maar, maar ja, zo... op, midden, op midden in zo'n bak, dat is het toch een ander verhaal. Ja, ja. Maar, maar, <laughs> ja. maar zo'n Fireman Dakar-team, hoe, hoe zouden die. die ja, ze, ik heb hun vrachtwagens wel gezien. Het is gewoon een, gewoon een kolonne aan vrachtauto's voor, voor één zo'n ja. team. Maar, ja, uh, die hebben ook genoeg onderdeel bij zich. Ik weet ja. niet nou Helemaal nieuw, maar ik weet niet of jij gez gezien hebt hoe de neus eruit zag na de crash. Ja, die lag eraf. En uh, de volgende dag, daar zat gewoon een nieuwe neus op. Ja, ja, ja. ja, ja, dat, dat, ja, ja. Was, dat was niet met matjes aan elkaar geplakt hoor. Nee. <lacht> dat was heel vol. Dus, ja. dus ze hebben, uiteindelijk hebben ze waarschijnlijk zo'n heel neus toch wel bij zich, zo van, gaat die kapot, kunnen we er niet weer op zetten. Ja, ja, ja. En zo is het natuurlijk voornamelijk, kijk, uh, uh, je moet het zo zien van buiten, dat maakt ook niet uit als er een scheurtje in het bodywork zit, uh, dan gaat de auto niet minder hard doorrijden, nee. maar technisch hebben ze natuurlijk toch best wel alles bij zich. Ja. En uh, wat ik wel alleen, eh, om heel zeggen, een beetje vreemd vind gewoon als een auto dan toch uitvalt uiteindelijk, dat die dan toch weer opnieuw mag starten in het klassement mag mee, rijden dan buiten het klassement mee, oh. en uh, dat ze dan zich toch mengen tussen de de trucs die nog wel voor een klassement rijden, dat vind ik niet helemaal oké. Okay. Ja, uh, ik heb precies, Ja, ben je uitgevallen? Ben je uitgevallen? Klaar, nou, ja, ja, maar waarom is dat? Denk je, ja, ik, ik heb geen Ik denk ook een beetje omdat het toch wel kijk, je, uh, het maakt de organisatie natuurlijk niet uit of we naar 30 vrachtwagens rijden of 40 vrachtwagens rijden. Nee, nee. En uh, die jongens zijn er toch. En uh, ik zou dan in feite, als je mag rijden, toch doen, maar je kan toch verder testen. Ja. en je hoeft niet een keer apart naar Marokko of naar de duinen ergens anders uh, in Afrika om te gaan testen. Want het scheelt je natuurlijk heel veel geld. Ja, ja. En, uh, uh, daardoor kan je nog meer kinderziektes uithalen. Alleen, wat ik zelf, uh, ik weet eigenlijk niet eens wat gebeurt, maar volgens mij wel. Uh, dat dat soort teams eigenlijk uiteindelijk een beetje assistentie worden voor hun teamgenootjes. Dus gaan die stukken kunnen ze toch een onderdeel leveren. Dat ja, ja, ja, kan je ja, ja, niet horen, want ja Want je, je hoort er natuurlijk helemaal niet meer bij te zijn. Nee, nee. Ik nee. kan gewoon ja, s'avonds om 6 uur gaan eten. Ja, nou ja. <lacht> ja zijn, ik, ik, ik, weet niet, ik, ik zat dus straks aan het placement te kijken. Er zitten mensen achterin. Die hebben 67 uur uh, achterstand op de nummer 1. leuk. Oh. Oh. Ik, ik, ik, ik, ik weet het niet, maar volgens mij heb je weinig gereden dan hoor. Ja. <lacht> Zeker. Nou, mag ik uh, mag nog even vragen? De nieuwe kalender voor de Formule 1 voor uh, dit uh, jaar. Uh, ja, die was uh, eigenlijk bekend. Hè? Geen ja. uh, China, ook uh, niet meer. Vanwege corona. Maar nu zijn ze toch nog de laatste dagen. ...toch bezig om die race na, nog naar zich toe te halen. Ja, ik heb, het is volgens mij nog helemaal niet zeker. Maar ze gaan toch proberen die wedstrijd toch te gaan doen. Hoe, dus, hoe ze dat gaan doen, geen idee. Ja, helemaal dat uh, circuit voorbereiden nog en dergelijke in Shanghai. Uh, ja, nou, China is iets heel snel bouwen. zitten is ook een tien dagen eerst dagen de corona is. Dus je uh, kunt het allemaal sneller zien. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat heel China... Het ...staat natuurlijk nog steeds uh, op losse schroeven... ...in verband met die corona natuurlijk in het land... Maar ja, voor hetzelfde geld maken ze van die hele dan maken ze daar één grote bubbel van. Uh, zonder publiek, zonder dingen, uh, alles. En ze laten ze toch de boel doorgaan. Kijk, als die familie in hun eigen bubbel zit, dan is er niet zo heel veel aan de hand natuurlijk. Maar, uh, dat hebben ze in het verleden natuurlijk ook laten zien. Ja, ja. ja, ja en Max Verstappen, die uh, wil dat wel dat hij uh, doorgaat. Want uh, die heeft nog nooit gewonnen daar. Ja, dus... Dus, dus. die wil gewoon racen daar. Ja. Ja. ja, ik moet wel zeggen dat ik het aantal Grand Prix dit jaar wel belachelijk veel. In, hoor. Hoe, uh, Hoeveel zijn uh, er nu? Ja, nu 25. 23, ja, 23 volgens mij dan met China erbij. Oké. Okay. Dat zijn er natuurlijk, uh, of nee, nee, meer nog. Nee, gaan, we gaan er meer doen natuurlijk. Ja, ik om, dacht 25, maar. Ja, we zitten uh, 23-24 stuks. Zo, ongelooflijk. Ja, wanneer ben je thuis dan? Ja, nooit. Nee, nooit. Maar vergeet niet, is natuurlijk ook voor de monteurs en alle andere mensen rondom mij Die zijn ook gewoon nooit thuis. Ja, ja, ja. Dus ik zit even nu net even te kijken, trouwens, voor die officiële denk Ik wil kijken we mee. Maar China staat er nog niet op. Nee, maar ik zie wel op een site, daar kan je al tickets... Tickets voor China. Tickets voor China. 14 weken, 1 dag en 1 uur nog te gaan tot die reis. Ik zou verwachten. Ticketje kopen. Want dan zouden we het met Sina 24 hebben. Dus, wauw. Ja. Nou, in het Hamers Dagblad van vandaag staat er een heel mooi artikel over... Uh, een, uh, dat een van de verslaggevers, een journalist... Is, uh, heeft uh, een rondleiding gehad in de Red Bull uh, motorfabriek van, uh, van ja. Red Bull. En uh, nou, dat is wel een heel aardig artikel voor de liefhebbers, uh, denk ik, zomaar. Nou, ik, ja, ik zit in Amsterdam, dus het schiet niet op. Oh, je zit. Nee, nee, nee, Nou, online hoor, online. Zeg Rindel, hartelijk dank voor vandaag. Ja. En um, heel volk fijn volk weekend. En uh, tot volgende week. Hey, Oké. Okay. Ga je goed? Ja. Oké. Okay. Hoi. hoi. hoi. de uitzending van uh, Sandfoort op zaterdag zijn we al begonnen met Duran uh, Duran. Toen hebben we de Wild Boys uh, gedraaid, uh, Benno. Heel ja, En Dit was een uh, iets minder bekend nummer, Wel ook heel lekker van uh, Durand Duran. De uh, Union of, of the Snake. Oh. Nou, als we het toch over een snake hebben, dan uh, kunnen we meteen naar het Dier van de Week toe. <laughs> toch? Ja. Ja, en dat is geen we slang. We gaan het over Boy hebben. Boy is een Reu, een Labrador-retriever van net 6,5 jaar oud. En die zoekt een nieuw huisje. Um, eens even kijken. Een hele vriendelijke en enthousiaste hond. Een gek op aandacht. Kinderen zijn geen probleem. Uh, wel kan hij uh, erg druk zijn en kan hij opspringen. Het is een sociale hond naar andere honden en kan loslopen als hij eenmaal gewend is luisteren. Moet hij wel weer een beetje leren oefenen. Uh, hij mocht de laatste tijd wat meer dan normaal. En uh, dan, uh, ja, dan zijn zijn oren af en toe een beetje dicht. Dan gaat hij zijn eigen gangetje blijkbaar. Nee. Hij zoekt dus een baas die even de puntjes op de i wil zetten en even de regels wil vaststellen en herhalen en, zodat hij weer gewoon zijn rust kan terugvinden alleen tuin zijn is hij wel gewend maar dat was met een andere hond dus uh, dat moet weer opgebouwd worden hij houdt van lange wandelingen en van spelen en dollen een cursus of uh, gehoorzaamheid oefenen dat is uh, allemaal geen probleem en dan hoopt de hond je te ontmoeten nou, sinds gisteren is hij dus, uh, uh, mag hij uit, gepla uit huis, ja, huis geplaatst zeggen... maar hij zit in het dierenhuis hier in Zandvoort. Dus uh, dat, uh, daar kan je hem in ieder geval ophalen. Hij kan dus bij kinderen, hij kan bij andere honden, bij katten niet. Dat gaat dus niet. Hij heeft geen speciale uh, verzorgingsnodig, is gecastreerd. Kan alleen thuis blijven, kan mee in de auto. Dat is ook wel heel, heel fijn. Uh, gedrag aan de lijn is goed Beheerst de basiscommando's Is zindelijk en, en Het is een behoorlijke hond natuurlijk Groter dan 50 centimeter Oké okay. En heeft weinig vachtverzorging nodig Kan loslopen En uh, ja je kan hem dus morgen bij, Nee morgen niet maar maandag In ieder geval ophalen bij, uh, Nou daar gaat zo'n hele procedure aan de gang Je krijgt die hond niet zomaar mee maar je komt in ieder geval terecht in de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Daar zit Boy. En als je met Boy gaat wandelen, s'avonds even een lampje omdoen. Ja, want het is heel want zwart. hij is heel, heel zwart. Hij is zo zwart als de nacht. Dat bedoel ik. Dus mooi uh, mooie dier van de week, uh, Boy. Ja. Nou, we zitten net in het uh, nieuwe jaar 2023. En uh, dat betekent dat Guus Meewes en Diggy Dex weer even het afgelopen jaar door gaan nemen met de oh, plaats. Ja. Oké. Okay. Is altijd leuk. Tabé 2022. Dit is ooit bedoeld. Als een ode aan een jaar We zingen een paar dieptes En alle hoogtes aan elkaar Voor het archief Op melodie Maar waar dit jaar te beginnen Het ging zo anders dan verwacht Het ging niet over liefde Maar om onmacht en om macht Een nieuwe zin Zat er niet in toen was het oorlog, niet ver hier vandaan Exit corona, we konden weer gaan En staan waar we wilden, het was druk in de stad Maar de talloze crisis, vergeet je dat Gevolgen massaal, prijzen omhoog Kachel wat lager in de sfeer, Bekoeld, cool. Boeren op straat, iedereen boos Op de voice op Matthijs, alles is juice Ik wens je meer dan ooit Voor het nieuwe jaar Nog meer geluk, gezondheid, liefde met elkaar. God save the queen. Werd God save the king. Verstappen onverstoorbaar. Die deed gewoon zijn ding. Weer een erbij. Twee op een rij. Ik heb nog geen actieve herinneringen. Aan de regering Rutte Vier. Gewone landbouw, steekstof. De problemen zijn nog hier. Maar goede hart. Ondertussen. Na 8 miljard. Het was het jaar waarin werd gecanceld. Eén vinger naar een ander zijn drie naar jezelf. Je komt nergens als je niet probeert. Niet tot elkaar als je alleen protesteert. Het leven is verrukkelijk. Heeft Remco ons geleerd. Tapé naar een nieder die ons heeft verlaten. Ik hoor de liedjes van vrienden. Daar in het kleine café aan de haal Ik wens je meer dan ooit Voor het nieuwe jaar Nog meer geluk, gezondheid, liefde Met elkaar Ik zie jou ja, vol nieuwe dagen Vol met nieuwe kansen Nieuwe muziek Om samen op te dansen ik wil een record, een medaille, juichen voor het goud Net als in Tokio, deze is voor jou Bel je zegen, ik zorg voor elkaar, want dat miste ik, ja Maar voor nu, voor nu 2022, je komt zeker in de boeken Maar voor blijdschap en geluk, dit jaar moest je verdomd goed zoeken Ik heb er één Ze zijn ja Ik wens je meer dan ooit voor het nieuwe jaar. Nog meer geluk, gezondheid, liefde met elkaar. En we zien elkaar voor een jaar. Wel mooi dat we uh, doen, uh, Guus Meuls en uh, Diggy Dex uh, elk jaar het jaar doornemen met de plaats. En ditmaal TAB 2022. Uh, nou, daar hebben ze het jaar weer uh, doorgenomen met... Uh, geen actieve herinneringen en dergelijke van uh, uiteraard Mark Rutte. Oh ja. Benno, ja. weet je wel? Ja, Mark Rutte. Ja, ja. ja die ken ik ook wel. <laughs> die doet wat, hè, ja. geloof ik. Moet je horen. Nou ja, Fred... Tine Martin, daar heb je nieuws over. Ja, nou, Fredette, hij, de, onze collega die na ons komt... die heeft uh, wat gepost een uur geleden op, uh, op zijn Facebookpagina... dat. Uh, van uh, straks van 5 tot 7 is het Entertainment for You. En daar heeft hij een uh, videoclip... van Tino Martin bijgezet. Um, uh, ik weet niet... Uh, en dat is een videoclip en die heet... Ik kan niet alleen zijn. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Uh, ik wel tenminste. Ik kan prima alleen zijn. Maar um, Tino Martin die komt 17 januari... Uh, uh, in Haarlem in de Philharmonie optreden... Um, dus als je daar kaarten voor wilt doen, hij schijnt ruizend populair te zijn. En als je ziet op uh, YouTube hoeveel uh, kijkers die hij er wel niet heeft, dat is ongelooflijk. Uh, uh, dat is 2.9k likes heeft hij al. Wat is dat? Zo, zo, zo. Ja, wat is K? Dat staat voor. Dat is uh, duizend. Oh, is dat duizend kilo? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nou ja, dat valt nog mee. Dus nog geen 3000 lijntjes. Uh, uh, maar goed, hij heeft wel. Uh, 74.000 uh, volgers daarmee. Dus uh, dat is nogal wat. Uh, dus die Tino Martin die gaat lekker. En, uh, nou, en wil je hem zien live dan kan dat natuurlijk. Dan uh, even naar de Villa Hormoei -Hormo website van Haarlem. En dan kan je je kaartjes kopen. En ik weet uh, bijna wel zeker dat Fred hem me zo meteen voor je gaat draaien. Die ja. plaats. Dus dat doen wij niet uh, Benno. Dat laten we over aan uh, Fred. Oh. Zo meteen met uh, <laughs> Entertainment for You. Ik kan, het, uh, ik kan niet alleen zijn. hè. Zo hij, uh, ja. Wat gaat hij nou weer doen? Het systeem, hoor je dat? Ja, wat doet hij? Hey, uh, Tino nou Martin instarten? Nee, hij, sla hij slaat helemaal vast. <laughs> oh, hij slaat helemaal vast. Uh, even kijken hoor. Nou, dus zal ik dan even in de. Nou, ja, ja, even, Heb je al even wat? Even kijken of uh, dit uh, wel lukt, ditmaal. Oké. Okay. Nou ja, ik denk het wel. Hier is bluf. Altijd lekker, hè? De muziek van uh, Aha en uh, Take On Me uit uh, de ethisch uiteraard, hè? Aha. Uh, ja, aha. aha. Het is zo. Uh, nou, uh, Fritz uh, hij is er weer, gelukkig. Hij, hij. De beste wens. Ja, de beste wens. De beste ja. wens, meneer Fritz. Ja, ja, ja hè. Zo, alles overleefd. We hebben alles weer overleefd. Ja? De oliebollen, de alfepap en... Uh, of tenminste de appelbier eens in. Ja, ja, precies. Zo, zo, zo moeten we het zeggen. Weer een paar kilo erbij, uh, hey, Ja, ja. Oh. <laughs> uh, al die dagen inderdaad met kerst en alles ermee. Ja, er zijn er wel een paar kilo bij gekomen. Maar goed, dat is er ook zo weer af. Nou, nou jij had uh, wel trouwens uh, mooi nieuws op uh, Facebook. Ja. Over een uh, nieuw programma uh, van ons. Ja, ja. We, we gaan de handen eventjes ineens slaan. Uh. Ja, leuk hè? Ja, Ik leuk... heb er zin in. Ik heb er ook zin in, inderdaad. In de... En ik ook. Ja. Nou, moeten we wel even vertellen wat het wordt. Hè? Zandvoort, voor Zandvoort, Zandvoort voor jou. Zandvoort voor jou, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En wat gaan we doen hier? Vijf uur lang radio maken. Met ja, hebben... Nederlandse artiesten. Met Nederlandse artiesten. Ja. Heb je er al een paar, Fred? Uh, ik heb al een paar. Uh, Benadert? Oh, van Ja, ja, ja, ja, ja die, zeker Die uh, met ons de uh, spits af willen bijten. De spits, uh, ja, dat is sowieso een, een, een, trouwens een internationale uh, zangeres. Oké. Okay. Dus dat sowieso, daar beginnen we eigenlijk mee. Geweldig. Oh, dat is ja. mooi. Ja. Ze is al een keer hier geweest. Oké. Okay. Ja, uh, dat was uit, uh, een zangeres uit Colombia is dat. Oh. Dus een Spaanstalig. En uh, ja, die is hier toen geweest met haar nieuwe single... die uh, een enorme hit was eigenlijk uh, uh, van hier tot Mexico. Uh, ja. Van hier tot Heet die plaats uh. zo? Uh, <laughs> <laughs> misschien een nieuwe titel. Oh, ja. Nou, Mexico <laughs> FM uh, hoorden we net ook ja. uit uh, Den Bosch. Dus, ja. ja. Uh, Nee, maar uh, ja, dat, dat, uh, daar komt ze dus eventjes. Ze uh, dus hebben weer een, een nieuwe leuk. album. Uh. Oké, okay, dus we hebben in ieder geval wat over om over te praten. Ja, dat is we wel iets, heel gezellig. Uh, ja. En vanmiddag, vanavond, heb je ook weer die gasten. Ze zijn ja, al in de studio. Dus ze zijn al in de studio. Ja. Ja, ze waren nog eerder dan ik. Ja, hoe is het mogelijk. <laughs> hoe is het mogelijk. Dat ja. hebben we trouwens wel vaker met jouw gasten. <laughs> Maakt niet uit. Maar Saltport, voor jou gaan we dus doen elke maand. Ja, ja. dus zometeen niet. Nee, nee, nee, nee. Eén keer in de maand. Dus Eén keer in De, de, de maand. laatste zaterdag van de maand. Dus. Ja, en dan gaan we dan. vijf uur achter elkaar. Ja, door. van twee tot zeven. En uh, wie verzorgt het uh, eten? <laughs> wie kookt het? We hebben een magnetron staan in de keuken, oh, dus uh, dat, dat, uh, dat komt wel goed. Ja, we, ja. we krijgen ook assistentie. En, um, en dat gaan we gezellig uh, vullen met uh, Nederlandse artiesten. En, um, en natuurlijk het, uh, het nieuws en de items die je gebind bent tussen 3 en 5 die gaan we ook handhaven. Ja. Dus het is voor alles een beetje en ja. dat uh, vijf uur lang. Ik, uh, nou, dat, uh, helemaal top. Uh, we beetje, gaan hem eerst pro proberen. Hè? Ja, het is een uh, trial. Uh, we proberen, we Je weet het, eerste uitzending is altijd een rommeltje. Ja. <laughs> <laughs> Wat ga je zo meteen doen, uh, Fred? Ja, Zometeen, uh, ja, de gasten zijn hier aanwezig: Dennis, en, uh, Serena en, uh, en Teun natuurlijk, Moet ik uh, erbij vertellen. Want Teun is hoort er ook bij natuurlijk. En uh, ja, die zijn hier om uh, ja, de nieuwe single te promoten die ene nacht. Uh, we gaan uh, straks nog eventjes bellen met Marco Hagen. Op, uh, of tenminste, zijn nieuwe single heet Dagen dat ik je vergeet. Dat klinkt een beetje als uh, uh, Dagen dat ik je vergeet Kadans. Ja, He, dat komt, uh... zou dat een, uh, een cover uh, zijn? Dat gaan we dadelijk meemaken. En uh, Steef, gaan we ook wel bellen... bellen. <coughs> Zo heet hij, Steef? Steef, ja. Geen achternaam? Nee, nee. nee. nee, nee. Steef Op. Oh, Steef Op. Steef Op. Steef Op. Steef Op. De nieuwe single <laughs> heet Dicht tegen mij. Oh, jee. En Michael Schouten gaan we ook oh. nog eventjes bellen. En uh, zijn nieuwe single heet... Ik luister liever naar mijn eigen gezeik. Oh, Oké, okay. <laughs> nou. Dat, dat is bij hè, entertainment voor jou. Wordt weer gezellig, Fred. Ja, zeker. In uh, zfmartiesten.nl uh, voor uh, plaataanvragen en dergelijke. Verzoekjes inderdaad. Helemaal goed. Hebben jullie hem gezien trouwens? De nieuwe Rob Ronalds uh, is uh, uit... En die gaan wij uh, draaien. De eerste is van mij. En uh, dat wordt de laatste tot aan vijf uh, uur. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi hoi. Het is zover. Het feestje is begonnen. Alles is versierd met sleutel.